Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Euro-breakdown. Euro ja, dames en heren, het is dus zover. En vlak voordat echt de jingle weggehaald werd, stond ik al. Heerlijk, de pannen waaien van het dak af. Het is bijna vijf over zeven en het is tijd voor de Euro Breakdown. De Amsterdamse avond hier in Zandvoort, ja, die wordt toch binnengevierd. Gaat stilletjes toch door. Bij onder andere natuurlijk café 4, café anders. Het wapen doet er ook leuk en weer gezellig aan mee. Dus het is weer een groot dolle boel vandaag de dag. We zijn bij de Euro Breakdown vandaag aangekomen. Dus wat gaan wij deze week weer doen? We gaan de 40 lekkerste platen van Europa gaan wij draaien en dat gaan we doen onder begeleiding van Simo, Simo Mike. Hartstikke goed. En gaan we kijken naar het nieuws. We hebben nog genoeg om over te praten, want Davina Michelle die wil wat vertellen over uh, ja, het feit dat zijn voorprogramma staat in het uh, van Pink. Dan gaan we kijken Rotterdam of Maastricht, de locatie van het Songfestival. 30 augustus wordt die bekend. Meer daarover hoor je ook nog straks van mij. En Lady Gaga ay, wordt beschuldigd van stelen Oscar Win uh, lied Shallow. En dan kijken we naar bijvoorbeeld Willie Nelson. 86 jaar zegt helaas een deel van zijn toernooi af wegen ademhalingsproblemen. Wat er allemaal achter zit, dat ga je allemaal straks horen en nog heel veel meer. Zoals getrouw getrouwen en zoals het altijd hoort, beginnen we altijd met de nummer 40 en ik heb de lekkerste plaat op plek 40 voor jullie klaarstaan. En dan heb ik het over Alan Walker en Sabrina Carpenter en Farruko met On My Way. Sorry, but I Don't wanna talk I need a moment I go It's I do the blame. Kan je vertellen dat uh, ondanks dat het, uh, het weer niet helemaal optimaal is... kan ik je wel beloven dat de... Ja ja, ondanks dat er ook de pannen van het dak kan vaaien... dat ook de tegels de vloer uitgedanst gaan worden vanavond. Want ja, het is natuurlijk die Amsterdamse avond. Er was een beetje angst of het nou door zou gaan, ja of nee. Het gaat door, ja. Maar het wordt uh, in het grootste gedeelte uh, van Zand zal het binnen in de kroeg plaatsvinden. Dus mocht jij vanavond nou niks op straat zien... laat je nou niet ontmoedigen. Ga dan gewoon die haltestraat in. En ga ook heel even kijken op het Gasthuisplein. Want daar is genoeg te beleven. Is het niet buiten, is het wel binnen. Dat en nog heel veel meer. komen we straks alvast wel, wel op terug. Hé, hey, uh, we hebben... We hadden net al een kleine opsomming van het nieuws hadden we gedaan. Um, en daar is, er is weer zo'n momentje dat je denkt van oh mijn god. Ja, uh, er is weer wat gebeurd, weet je. Ja, Lady Gaga die wordt uh, namelijk uh, beschuldigd uh, van uh, het stelen van het winnende lied uh, Shallow... waar ze dus een Oscar voor heeft gekregen. Uh, de onbekende liedjeschrijver Steve Ronson uh, beweert dat Lady Gaga de hit Shallow van hem heeft gestolen. Uh, volgens de New York Post is uh, Ronson van plan een rechtszaak aan te spannen... waarin hij miljoenen van de zangeres eist. Uh, Lady Gaga schreef Shallow samen met uh, Andrew Wyatt, uh, Anthony uh, Rosso Mando en Mark Ronson... Het uh, nummer is uh, drie keer te horen in de film, in de Star Born. Waarin ze het uh, samen met tegenspeler en regisseur Bradley Cooper ook zingt. En in februari won Shallow dus de Oscar voor het beste nummer, van, uh, op, uh, nummer op een soundtrack. Sorry, blijf een beetje hangen. En volgens Ronson is er een korte muzikale passage in Cello direct overgenomen uit het nummer Almost dat hij in 2012 schreef. Het gaat om een opeenvolging van de drie noten G, A en B. En de advocaat van Lady Gaga noemt zijn beschuldiging een schaamteloze poging om geld te verdienen aan het werk van een succesvolle artiest. En ook laat de weten dat de notencombinatie waar Ronson het alleen recht op beweert te hebben vrij vaak en al eeuwenlang terugkomt in de muziekwereld. We gaan hem even vergelijken. Eens even kijken. Dat kunnen we vast wel eens even erbij gaan pakken. Want er is een sample. Ik heb toevallig een sample. Kan ik heb ik daarvan weten te bemachtigen. Dus dan wil ik het jullie graag eens even laten beoordelen zo. Maak van de op. Ja, als we niet gelijk een, in ieder geval een reclame in ieder geval tussendoor krijgen. Want ik, zeg ja, het sample heb ik hier nu binnen. En ik ga hem nu eens even voor jullie aanzetten. Jullie mogen dit zelf beoordelen. Ik ben benieuwd of jullie het met ronsen eens zijn. Dit is trouwens... Shallow, the performed with Bradley and Lady Gaga. In all I find myself a longing for change And in the bad times I fear myself Far away But it's all oh, so near Now... We gaan hem er nog één keer bij pakken, want er zit een hele vloeiende overgang in. We gaan nog één keer terug naar het stukje dat gezongen wordt door Bradley Cooper. Momentje, hij komt hier komt hij weer. I'm In all the good times I find myself for change And in the bad times I myself dit is hem, Steve Bronson, met Almost. Nog één keer voor jullie hetzelfde woordelen. Ja, het lijkt erop jongens, het lijkt er wel op, maar ja, heeft hij daar uh, het alleenrecht op? Ja, dat is een dingetje. Dat, is, dat, ja, dat, zal, dat zal die moeten kunnen bewijzen. Dus ik ben benieuwd hoe dit voor Lady Gaga gaat, gaat aflopen. Pittig dingetje, rare discussie. Maar ja, dit is een, ja, een onderwerp, een topic wat we heel vaak hebben aangesneden. En ik kan me voorstellen dat dit topic nog wel een aantal keer naar voren gaat komen. Want er is zoveel muziek uitgekomen. Ik heb daar al een keer een speech over gehouden. Um, als wij dan in ieder geval doorgaan. Dan gaan wij door naar uh, Willie Nelson. Want Willie Nelson die uh, kampt met uh, wat problemen. Uh, de country zanger uh, Willie Nelson heeft een deel van zijn uh, tournee door de Verenigde Staten moeten afzeggen. Uh, vanwege ademhalingsproblemen. En de 86-jarige artiest laat dat uh, donderdag zelf via, uh, weten via een bericht op Twitter. Uh, op de website van Nelson is te zien dat hij nog 30 shows op de planning had staan. Uh, onder meer in Las Vegas. Uh, het spijt me dat ik mijn tour moet afzeggen schrijft Nelson. Maar ik heb ademhalingsproblemen. Uh, dat uh, moet ik door een dokter laten controleren. Ik kom terug. Uh, volgens zijn woordvoerder zet uh, de zanger alleen een streep door de zes uh, eerstvolgende shows en is het de bedoeling dat Nelson op 6 september zijn uh, tour weer hervat. Uh, het is niet de eerste keer dat uh, de muzikant shows moet afzeggen vanwege zijn gezondheid. In augustus 2017 en in januari 2018 uh, moest hij concerten stoppen vanwege ademhalingsproblemen. En in mei 2018 kon een optreden op het laatste moment niet doorgaan omdat de zanger met maagklachten kampte. Uh, dit is ook nog even het originele bericht in, uh, van, van Twitter wat ik er even bijpak. Uh, to my fans, I'm Sorry to cancel my tour, but I have a breathing problem that I need to have, have my doctor check out. I'll be back. Love, Willy. Ja, 86 jaar, dames en heren. 86 jaar. Ik vind het wat. Het is, um, ja, pittig, gevaarlijk. Maar we gaan het meemaken. Ik hoop voor hem in ieder geval dat hij, uh, dat hij er geen last meer van, uh, van gaat krijgen. Dus ik ga jullie, ik nu, jullie, iedereen, ik ga jullie gaan voorstellen aan uh, de uh, eerste nieuwe binnenkomer. Want we hebben natuurlijk drie à vier nieuwe binnenkomers gemiddeld per week. En uh, de eerste nieuwe binnenkomer uh, van deze week: dat is uh, een samenwerking tussen Mr. Sid, Dave Ruthwell en uh, Styline. En uh, die hebben de plaat Ready for the Beat uh, samengemaakt. Vanmiddag even lekker voorgeluisterd, ondanks dat het met het stormachtige weer dat we er zaten. Maar dit is een lekker plaatje hoor. Als je, op de, als je nu op deze Spelly bent, pas dit al bij jou tijd. Tini hoorde je met Setsong hoorde je voorbij komen. Lekkere plaat. Heerlijk. En ik zit hier echt in de studio en ik kijk af en toe om me heen en denk van, oh mijn god. Volgens mij wordt het dak straks gewoon meegenomen. Het gaat gewoon gebeuren. Ja, laten we het in ieder geval niet hopen. Uh, wat uh, het, uh, het Songfestival betreft... het wordt maar tijd dat we daar weer eens over gaan praten. Want gelukkig is dat al geen hot topic deze, uh, deze week. Um, de twijfel ligt natuurlijk nog steeds door Rotterdam of Maastricht... Uh, van de locatie van het Eurosongfestival. En dat gaat dus 30 augustus bekend worden. Uh, op vrijdag 30 augustus gaat dat bekend worden gemaakt. Uh, dus welke stad het gaststad van het Eurosongfestival wordt uh, gebombardeerd... meld aan het NPO. En uh, ja, Maastricht en Rotterdam, al gezegd, zijn natuurlijk nog in de race... Uh, hoe dat bekend wordt gemaakt is nog niet duidelijk. Volgens de NOS heeft de NPO laten doorschemeren dat ze er wat bijzonders van willen maken. En Rotterdam en Maastricht kregen maandag de opdracht om de laatste puntjes op de i te zetten. De steden hadden tot vrijdag vijf uur de tijd om de laatste aanvullingen op hun ingeleverde bidboeks in te dienen. Bij de projectorganisatie en de aanvullende vragen te beantwoorden. Nu gaat de laatste fase in van het beoordelingstraject. En dat is een zorgvuldig proces waarbij de snelheid en zorgvuldigheid voorop staan. Nou, al dus de NPO. De laatste toevoegingen op de bitbooks worden bekeken. En er zal overleg gaan plaatsvinden met de European Broadcasting Union. EBU ook wel te verstaan. Ja, ik zou bijna zo hier een breakdown. Hé? Over de invullingen van de bekendmaking is nog niks bekend. Dus daar komt later meer informatie over. En als het evenement in Maastricht wordt gehouden... is het congrescentrum MECC in de locatie. En ja, bij Rotterdam kan het natuurlijk niet anders dan dat de locatie Ahoy zal gaan worden... voor het Eurosongfestival van 2020. Hartstikke knap. Ik ben hartstikke trots op het feit dat wij... Ja, dat wij hem toch uh, hebben kunnen binnenslepen. Duncan Lorz, verdorie, hebben we zo lang op jou moeten wachten om dat, uh, om dat mogelijk te maken. Dan gaan we door, want we hebben ook nog een ander stukje. Deze kwam net binnen. Het graf van Joy Division zanger Ian Curtis is weer geschonden. Het graf van Joy Division zanger Ian Curtis is weer vies gemaakt. Er zijn weer dingen mee gebeurd. Een onbekende persoon heeft een grote steen verwijderd, meldt de Amerikaanse Guardian. Een fan die de rustplaats van de beroemde artiest bezocht, merkte dat de schending van het graf... in het Engelse plaatje Macclesfield afgelopen zaterdag op... ...en hij heeft er ook melding van gemaakt. Uh, volgens medewerkers van de begraafplaats zouden diefstal uh, afgelopen weekend hebben plaatsgevonden. De steen draagt geen inscriptie en het is de bedoeling om bloemstukken daarop te plaatsen. Uh, de laatste rustplaats van Curtis werd in 2008 al een keer vernield. Uh, de grafsteen met uh, daarop de naam van Curtis en uh, de zin... Uh, ...love will tear us apart naar de gelijke... Uh, ja, naar zijn grootste hit van Joy Division werd destijds helemaal weggehaald. De steen werd daarna opnieuw gemaakt en met betonnen funderingen in de grond verankerd... om een herhaling van diefstal te kunnen verhinderen. En Curtis overleed in 1980 op 23-jarige leeftijd door zelfdoding. Ja, ik vind het toch wel een beetje luguber als je dat doet. Ik vind dat niet... Uh, nee. Vind ik nou niet kunnen. Dat vind ik een beetje... Ja, stel je nou voor dat het, dat het jouw graf is, joh. Nou, ik zeg in ieder geval als het grafisch graf is van... Ja, nee, ik, ik zou echt gek worden. Ik, ik, ik, ik echt gek gaan worden. Dat zou ik niet pikken. Nee. Absoluut niet. Nou ja, Ian Curtis, we hopen in ieder geval dat het niet meer uh, gaat gebeuren. Um, wat wel gaat gebeuren is, uh, we gaan nog een plaatje draaien. En dan gaan we naar de klok van half acht gaan wij natuurlijk de nummer 40 tot en met 30 gaan we weer bekendmaken. Dus uh, ik ben benieuwd of jullie er klaar voor zitten dan tegen die tijd. Laat het even horen. En als je, nou, uh, je jouw enthousiasme nou wil laten blijken, doe dat dan gewoon. Bel lekker naar die studio toe. Bel naar 023 573 0393.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 Ja, dames en heren, het is half acht geweest. Dat betekent maar één ding, we gaan gelijk starten. Op plek 40 deze week, On My Way Alan Walker. 20 weken in de lijst, vorige week nog plek 38. I Wanna Dance, John is Blue. 3 weken in de lijst, vorige week plek 34. Nu plek 39. Nieuw binnengekomen op plek 38. Ready for the beat, Stylin, Mr. Sit en Dave Ruthwell. En op plek 37, Sad Song, Alesso featuring Teenie. Staat op plek, even kijken, 37. En staat acht weken in de lijst. Vorige week op plek 36. Dus één plaatsje gezakt. Not oké. Okay. Kygo en Chelsea Cutler. Elf weken in de lijst. Vind je deze week op plek 36. Vorige week op plek 35. Dus ook weer één plaatsje gezakt. Summer Air. Hartwell en Trevor Goodry. Daarentegen 10 weken in de lijst. Is van plek 39 naar plek 35 weer gestegen. Vier plaatsen maar liefst. En In My Mind. De Noro. Gigi Agostino. 54 weken in de lijst. Stond op plek 31 vorige week. Nu op plek 34. Drie plaatsen gezakt. Party starter. back Luke en Mark Bale. Twee weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 37. En staat nu op plek 33, vier plaatsen gestegen. En op plek 32, here with me, Marshmallow and Jafras, 22 weken in de lijst. Vorige week op plek 20, ai, 12 plaatsen gezakt, maar desalniettemin. We mogen hem nog wel draaien volgende week, denk ik. No goodbye, Paul Kalkbrenner, twee weken in de lijst. Vorige week op plek 32 binnengekomen. En staat nu op plek 31, dus één plaatsje weer gestegen. Dan, dames en heren, ga ik jullie niet verder ophouden. Ik ga jullie gelijk doorbegeleiden naar de nummer 30 van deze week. En dan heb ik het over niemand minder dan die onwijs knappe Bibi Rexa. en die geweldige Jax Jones met Harder. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think it's your fire, but you kind of cold. And I need a little more than just the usual.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 Don't <laughs> if don't can don't don't Gabby yeah, on the edge, you know I'm good. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je hoorde natuurlijk Jack Jones, BB REXA en Harder de nummer 30 van deze week bij de Euro Breakdown. Ik eh, ga jullie eh, ja, gewoon weer opnieuw verwennen. Ik heb weer een. Uh, ik ga jullie nu voorstellen aan de tweede nieuwe binnenkomer uh, van uh, deze week. En jongens, het is net alsof je hier in minloot loopt bij de Your Breakdown. Iedere keer krijg je, krijg je daar een lekker plaatje. Daar krijg je een lekker plaatje. Daar krijg je een lekker plaatje. Oh, en die is toch nog veel leuker. Heerlijk. Ik heb voor jullie meegenomen uh, Steve Angelo. Uh, ook in de samenwerking met Laidback Look. En die hebben een um, remix gemaakt op. Althans, uh, dat is uh, de D.O.D. remix. Uh, is daar gemaakt op de plaat B. En B niet. Niet in de zin van bij, bij maar in de uh, zin van zijn, be. Uh, dus die ga ik voor jullie voorstellen. En ja, als je naar de nummer 30 komt, dan weet je wel welke plaats staat. Maar dat bevestigt wel lekker pas aan het einde van het eerste uur. Nog zo'n plaatje die je op deze kan horen. Ben je daar vandaag? Geniet ervan. Maak er wat moois van.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 David Guetta en Ray met Stay, hoorde je net voorbij komen bij de Breakdown. Ik ben net gewoon gecontroleerd, jongen, hier in de uitzending. Ik kreeg net een belletje van, hé, waarom zit jij niet achter de knoppen? Nou, ik was heel even snel heen en weer gelopen om wat koffie te halen. Mijn excuses, maar ik ben er weer. Ik zal ook niet zo eentje 2, drie meer weglopen. Ik durf nu ook gewoon niet meer. Uh, <laughs> dus ja, uh, we gaan uh, weer gauw door. Want ik heb, uh, uh, we hadden het net ook heel even over dat uh, Davine Michelle die, uh, ja... Heeft een uh, droom waargemaakt. Uh, Zij... Uh Staat zondag in het voorprogramma bij het optreden van Pink op het Malieveld in Den Haag. En ze kan nog lastig beseffen dat ze hier echt voor gevraagd is. De Nederlandse zangeres noemt het optreden ook echt gewoon een droom. Ik heb nog niet door dat het gaat gebeuren, vertelt de zangeres vrijdag in Jinek. Ik durf het dingen ook niet snel te geloven. Want ik ben bang dat ik teleurgesteld word. De 23-jarige Rotterdamse die eerder een cover van Pink's nummer What About Us maakte en vervolgens ook geprezen werd door de Amerikaanse. Verwacht niet dat ze zondag door haar idol wordt gevraagd. Om het nummer met haar te zingen. Uh, die show staat al helemaal vast. Ze heeft in elk land voorprogramma's. Dus ik ga er niet vanuit dat ik dit met haar kan zingen. Uh, de duurt te lang. Zangeres zegt uh, ook wel gespannen te zijn voor haar optreden in Den Haag. En heeft ook uh, oprecht geen idee wat er zonder gebeuren gaat. Uh, wel zou ze graag even met Pink praten. Ik zou haar zo graag willen laten weten wat ze voor mij heeft betekend. En ja, dat is ook zo. Dat is ook gewoon zo. Want door. Uh, Vanaf YouTube is het volgens mij. Heeft Pink haar volgens mij ontdekt. En uh, ja, met, met de plaat What About Us. Dus ja, het is sowieso een prestatie op zich. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal nog meer uh, van haar gaan, uh, gaan meekrijgen. Wat ik jou wel vast kan gaan vertellen. Wat we straks in de tweede uur gaan bespreken. Dat zijn een aantal dingetjes. Uh, onder andere een paar uh, opvallende optredens. Uh, die tijdens uh, Lowlands uh, gaan uh, plaatsvinden. Die, uh, volgende week uh, gaat het natuurlijk uh, helemaal los in Biddinghuizen. Dat is de 27e editie daar. Uh, alweer, uh, staat alweer paraat. Uh, en ik ga een aantal optredens met jullie uh, ja, bespreken. En kijken welke er ja, zo onmerkelijk zijn dat je daar wel bij moet zijn. Dan heb ik ook nog een heel apart nieuws. Dit hoorde ik toevallig van de week op de werkvloer. Uh, niet iets waar je het snel zal verwachten. Maar uh, Styx, uh, dat is een Nederlandse rapper. Uh, die is bezig met een nieuw album. Uh, en dat is alleen te beluisteren in uh, het museum. Uh, van, even kijken, Museum de Fundatie in uh, Zwolle. De platen waarvoor Stix samenwerkt met producent Cubus is vanaf september vier maanden in het museum te horen. En daarna nergens meer. We zijn gewend om nieuwe muziek die op de wereld gemaakt wordt meteen gratis te kunnen beluisteren, zegt Stix. Die eigenlijk Junte Uitenwijk heet in een reactie. En daardoor wordt de luisterervaring vrij vluchtig. Er is gewoon een te groot aanbod, maar als maker stop ik mijn leven, tijd, bloed, zweet en tranen in mijn teksten. En die tegenstelling vind ik interessant, want wat gebeurt er nou? Als je die muziek en teksten brengt naar een plek waar je kunst hoort te consumeren. Namelijk het museum. De plaat van Stix is te horen onder meer via speakers en koptelefoons. Van, het, van 14 september tot en met 5 januari. Zijn vorige album, dat maakte hij met de rapper Rico. Dat verscheen in 2017. En het duo maakte tussen 2001 en 2007. Furoren als onderdeel van hip-hop collectief opgezwollen. Ja, dat is waar. Ze hebben ooit eens, als je de pagina nu opzoekt. Dan hebben ze volgens mij niet echt een definitief einde eraan gegeven. Althans, dat, dat, dat is een beetje het, het, het gevoel wat ik erbij krijg. Maar gaaf. Ik vind het wel apart, want dit heb, je, heb ik, dit heb ik nog nooit eerder gehoord. Gewoon dat je een album maar vier maanden kan luisteren. Dat is wel echt heel apart. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij het daarna nooit meer gaat laten horen. Nooit meer. Want stel je nou voor dat er platen tussen zitten die gewoon ja, hitparade potentieel hebben. Dan is het dan gewoon zonde als je daar niet nog verder mee kan. Maar ik, ik snap zijn, uh, um, uh, zijn argument wel. Uh, dus dat, dat, dat je dan de muziek denk nog iets meer gaat waarderen. Uh, dus ik, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd uh, hoe hij dat uh, denkt, uh, denkt aan te gaan pakken. Uh, wat wij straks nog gaan aanpakken is de nummer 30 tot en met 20. Dat gaan we aan het einde doen uh, van uh, het uh, eerste uur. En ik heb in het uh, tweede uur onder andere dus uh, de opmerkelijke optredens uh, van Lowlands... ...heb ik voor jullie klaarstaan die we gaan bespreken. Uh, we gaan ook uh, kijken waar Faria dan wel niet jaloers om is. En uh, dan heb ik ook goed nieuws voor fans van The Beatles. Want er uh, is een uh, speciaal iets als het gaat om het album Abbey Road. Road. Dus daar gaan we het in de tweede uur ook over hebben. Ik ga nu nog gewoon lekker even wat plaatje voor jullie draaien. Want ik heb de volgende alweer klaarstaan. En dat is van Armin van Buren in dit geval. En dat is Something Real. En die heeft hij samen met, even kijken, Avian Grace heeft hij die, die plaat gemaakt. Daar gaan we nu lekker naar luisteren. En dan gaan we aan het einde van dit uur gaan we natuurlijk de nummer 30 tot en met 20 nemen, In ieder geval doornemen. Tot straks.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 Out some the five, the five, the five, the the five, the five, the the five, the five, the the five, the the five, the five, the five, the five, the five, the five, the five, the the the five, the five, the five, the five, the Out the the the the the Out for the the rhythm and reach out live. Out for the the rhythm and reach out live. Out for the Out the the rhythm and reach out live. Out for the the the rhythm and reach out live. it out live Diablo met The Rhythm, horen je net voorbij komen de The Breakdown, het is tijd! Yes, dames en heren, we gaan gelijk snel door, want we hebben nog een vol uur voor de vroeg straks. En dan gaan we beginnen met de nummer 30 en dan door naar 20. Harder, Jax Jones, B.B. Rexa vind je daar deze week. vorige week stond hij op plek 22, acht plaatsen gezakt. Nieuw binnengekomen, B van Steve Angelo, Lateback, Luke en D.O.D. Vind je op plek 29. En plek 28, Giant, Calvin Harris, Dragon Bowman. Plek 28, één plaatsje gezakt. En Stay, David, Get High en Ray. Vind je op plek 27. Be Someone, Camel Fat en Jake Bug. Vind je deze week op plek 26. En All Day and Night, Jax Jones, Martin Solveig en Present Europa. Plek 25. Something Real vind je van Armin van Buren. Vind je op plek 24 deze week. Is een plaatsje gestegen. Stond vorige week op plek 25. En The Rhythm, Don Diablo, hoorde je net. Staat twee weken in de lijst. Op plek 23. Nu deze week terug te vinden. Is dus zes plaatsen gestegen. Vorige week plek 29. Happier, Marshmallow en Bastille. Vind je al 50 weken in de lijst. Staat op plek 22 deze week. En op plek 21. Nieuw binnengekomen. Drie weken geleden. Thing for You, David Guetta en Martin Solveig. Dan heel snel door naar de nummer 20, want het is er weer eentje van Nederlandse bodem, dames en heren. Het kan ook weer niet anders. Het is onze eigen, eigen, eigen Martin Garrix met JRM met These Are The Times. Daar gaan we nu naar luisteren, daar gaan we mee afsluiten. En ik zie jullie straks in de tweede uur.